6 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Voorzitter Rinooy Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de CER niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Rinooy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is. en dat wat hij noemt normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij zei verder dat hij ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. De Renault-kant treedt op 1 september terug als voorzitter van de CERT... en wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Duikers hebben in het water bij de Westhavenkade in Vlaardingen... een autowrak gevonden met daarin een lichaam. Het is onduidelijk hoe en wanneer het voertuig in het water terecht is gekomen. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven vermoedelijk iets geraakt had... dat op de bodem van de vaargeul lag. De politie gaat vandaag op zoek naar de eigenaar van de auto.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 Goedemorgen, even een momentje. Heel even een tweetje afmaken. Even kijken, dan gaan we laatste uur 4-7 op Radio 1. Zometeen kijk, cijfer, bingo, touw trekken en. Meer. Bam staat genoteerd. Ed Luc, dat is het Twitter-account. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over zes. Je luistert naar Radio 1, naar nou, 4-7. Zometeen kijkcijfer, bingo. En we gaan het hebben over touwtrekken. En nu eerst Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand. En voetbal. Goedemorgen, Ferdinand. Geluk met Ferdinand Hozenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 29 april 2012. Een week die weer tot het verleden hoort. Een week die achter ons ligt. De week waar minister-president Rutte het ontslag van zijn kabinet aanbood aan de majesteit. En we op 12 september weer naar de stembus kunnen. De week waar Mokum zich heeft voorbereid op wat er eventueel later vandaag rond hun club kan gebeuren. Het was de week waar Robin van Persie werd gekozen tot de beste voetballer in de Engelse Premier League. Bergkamp en Ruud van Nistelrooy gingen Robin voor. Het was de week waar de finales op het hoogste Europese voetbalpodium en eentje lager een feit zijn. Te weten 9 mei in het Roemeense boekarest de Europa League finale en 19 mei in München de Champions League. En Luc, het was de week, en dat mag gezegd worden, de week van minister De Jager, wat hij voor elkaar kreeg, wat... Rutte en consorten niet voor elkaar kregen na zeven weken beraad achter gesloten deuren. We gaan over tot de orde van de dag. Zeker, en die orde van de dag is in ons geval voetbal, daar gaan we het over hebben. Er is nogal wat gebeurd afgelopen week, je haalt het al heel even aan. Um, laten we heel even de Europa League doen, dat, dan kunnen we daar lekker snel overheen. Dat, dat wordt een Spaans onder ons, ja. Ja, dat wordt een Spaans onder onsje. Ik zei het al op 9 mei in, in Boekarest. Want er uh, gingen nog vier uh, Spaanse ploegen. Die, die gingen in feite voor een, een finale plek. En het wordt Atletico Bilbao tegen Atletico Madrid. Dat kan een leuke wedstrijd ja. worden hoor. Ik heb ook wat meegekregen van die wedstrijden. Maar goed, uh, ja, we hadden toch wat anders verwacht. Een treetje hoger. Maar. <laughs> Wat betreft de Europa League, het kan een hele mooie wedstrijd worden. Ja, en dat je hoger is dan de Champions League. En daar hadden we eigenlijk dat Spaanse, Spaanse onsje verwacht. Maar dat, uh, dat kwam niet. Nee, dat Spaans onder onsje kwam niet. Want de, dinsdag, de afgelopen dinsdag en de afgelopen uh, woensdag hebben we met z'n allen kunnen zien hoe dingen veranderlijk zijn in het voetbal. En dit ja, op het hoogste niveau. Joh. En dan praat je toch over vier ploegen. Niet om Chelsea te kort te doen hoor. Want alle vier ploegen die hebben toch een, een ja, ze hadden die halve finale bereikt, Luc. Uh, en, uh, en kijk wat er is gebeurd. Met name heel kort over de afgelopen dinsdagavond. Uh, je hebt Chelsea tegen of Barcelona tegen Chelsea. En het is op een gegeven moment 2-0 uh, voor, uh, ja, voor de Spanjaarden. En uh, Chelsea speelt daar met tien man. Thierry, dom. Hele domme ja. overtreding. Die ja. gaat eruit. Maar ja, uh, kort voor, uh, voor de pauze gaat er eentje in uh, bij uh, Barcelona. En er begint, uh, dan begint die, dan die, die, uh, die tweede helft. En dan krijgen we een hele andere situatie. Alhoewel, ik moet wel zeggen, je krijgt op een gegeven moment een, een, een, een, een, een, een strafschop. Ja, wie had gedacht dat uh, Messi hem zou missen? Kijk, als hij de tien moet nemen, dan gaan er negen in. En ja. ja, die ene was toevallig tegen Chelsea die er niet ingaat. Een drama was het voor maar... hem wel. Persoonlijk drama, vond nou, ik het. Nou, het was zeker een persoonlijke drama. En ja, en er komt uh, ene Fernando Torres nog erin in de, in, de, in de slotfase van de wedstrijd. En er is alles van Barcelona op de spel Dat ja. Chelsea, waar we hebben kunnen zien. Joh. En daar gaat hij ervan door. Maar dat is toch wel, ik vond het wel mooi, dat is natuurlijk voetbal. Ik bedoel, Messi is echt in bloedvorm dit seizoen en mist dan die penalty. En Torres, die schiet nog geen duik in een pak. Boter, kost weet ik veel hoeveel miljoenen. Speelt een heel seizoen slecht. En er dan toch voor dat Barça uit de finale uh, uh, blijft. Dat is toch wel, dat is ook voetbal. Hè? Het is volledig omgedraaid, de, de rollen eigenlijk. De rollen zijn waar helemaal omgedraaid. Joh. Dat zou je net zien dat zulke spelers waren. ook. Je hebt ze ook hier gehad in de Nederlandse competitie. Je hoort ze niet, je ziet ze niet. Ze hebben voor heel veel geld gehad. En ja, dat is helemaal. En er komt zo'n jongen erin. En ja, hij schiet uh, die gasten uh, volledig. Die... Uh, die finale in en ja. Dan, ja, dan gaan we 24 uur later en dan hebben we een kraker in, in uh, Bernabeu. En ja, Luuk, daar kunnen we heel kort over zijn. Uh, terecht, uh, bij München die dan doorgaat naar de, naar de finale. Een puiken eerste helft, ja, joh. Geweldig, ja, geweldig voetbal, joh. En dan kom je dan in een, een, een tweede helft terecht waar er angstig wordt gespeeld. En dan ga je naar de slotfase toe en dan zie je die gasten beginnen met de hand op de rem. En dan komt die verlenging, Luc, en dan is het daarna die loterij. En dan kom je weer op het punt. Weer strafschoppen, weer dat gedoe. En uh, Mourinho schijnt er helemaal niet op getraind uh, te hebben. Ja, dat kon je zien. Ja, weet je. Uh, heel kort hoor, Luc, wat, wat ik ga meegeven over een strafschop. Kijk, er, er zijn zoveel ideologieën over, de, over het straf, uh, nemen van strafschoppen. Een strafschop kan je nooit optrainen. Een strafschop, zegt men, voetbalkenners, is een laffe manier van scoren. Maar nu komt het, een strafschop zit hem in een bepaalde techniek die een speler heeft. En dat heeft weer te maken, Luc, met die aanloop en die houding ja. die je hebt voor het nemen. En dat hebben we compleet kunnen zien bij meneer Sergio Ramos. Ja, die, die, die, die schoot die bal het stadion uit, ja, Zo behalve, hoog. Behalve dat, vo voor ik daarop kom, uh, zijn houding al... Uh, uh, hoe hij staat achter die bal. Yeah. Uh, dan gaat hij nog even zijn haar goed zetten. Even <lacht> dat bandje <lacht> nog strakker om zijn hoofd. Je yeah. kent het wel. Een beetje yeah. om zich heen kijken. om zich heen. Juist van, van: schiet op, uh, ik moet. En dan schiet jij uh, die bal het uh, stadion uit, en uh, Luc, die bal is nog steeds zoeken. <laughs> die heeft nog niemand gevonden. Nou, een jongen, een jongen uit mijn team die zei gisteren tegen mij, Ferdinand, het ligt bij mij in de tijd. <laughs> ik zeg, ja. ik bel wel vandaag even naar Spanje. <laughs> ja, het is Maar zo ja, wel alle, alle, alle geintjes op een kant, een uh, München terecht uh, in, die, uh, in die finale. Ja, zeker. En, leuk, leuk voor ze. Ja, en een totale teleurstelling voor Pep. Pep gaat weg, maar Pep had vorig jaar die beslissing al genomen. Ja. En daar zal Barcelona het nemen moeten doen, joh. En zijn jeugdvriend gaat hem dan overnemen. Dus ja, veel nee. verandert niet qua nee, filosofie nee, nee, daar nee, bij Barcelona nee, nee, nee, nee, in ieder geval. Ga, gaan we het hebben over de, de competitie hier in Nederland, want dat eh, wordt spannender en spannender. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat Ajax eh, kampioen gaat worden vandaag. Maar eerst even de wedstrijden die gisteren en vrijdag zijn gespeeld, Ferdinand. Ja, heel kort waren de vrijdag Groningen die afreisde naar Doetinchem en daar de Graafschap eh, trof. Het werd 1-1 gisteravond waren er vier wedstrijden op het programma. Luuk Herenveen, die speelde in Almelo en ging er met de punten vandoor 2-4... Hier in Utrecht, in de Domstad, was het een complete drama. De plaatselijke RC tegen NAC werd 1 tegen 3. Vitas tegen Excelsior in het Gelderdoom, daar werd het 3-2. En de ventloze Voetbalvereniging die won van Ado met 2-1. Uh -huh. En Luc, dan ga je gelijk door naar vanmiddag. Want heel vroeg op de middag komt de Rona-Juliana-combinatie in Kerkrade uit tegen de Philips Sportverein. En je gaf het zo net al aan voordat we begonnen. In de Groswesten, daar gaat Frank en zijn mannen op bezoek en ze treffen daar Twente. We hebben in Nijmegen de Nijmeegse eendrascombinatie tegen de Rooms-Katholieke combinatie NEC-RKC. En in een volle kuip. Dat zal toch zo zijn, Luc? Ja. Dan komt AZ op bezoek. Beek en zijn jongens en treffen daar Ronald Koeman, Feyenoord, AZ. Dan betekent dus dat er, uh, dat er in ieder geval een puntje bij komt bij uh, AZ en, uh, en of Feyenoord, maar misschien wel, uh, wel drie punten. Dus dat zou kunnen dat zij uh, hun uh, tweede plek stevigen, Feyenoord zou zomaar tweede kunnen worden. Dat moet ik toch een compliment geven, want dat had ik niet verwacht aan het begin van het seizoen hoor. Dat doen ze echt, ik vind echt dat ze echt goed spelen. Ik zag Ronald Koeman de afgelopen week in de persconferentie. En er werden allerlei vragen op die man afgevuurd. Heel kort, daar kunnen we allemaal zeggen, we kunnen daar heel kort over zijn. Ronald heeft deze ploeg goed begeleid. Hij heeft er wat van gemaakt. Die ploeg is heel anders gaan spelen na het vertrek van Mario Been. Ja. En vanmiddag tegen Asset kunnen we alle kanten op. Ook, laten we Asset niet vergeten, heeft een hele goede ploeg. Een hele goede competitie achter de rug. Vanmiddag verwacht ik zelf een hele mooie wedstrijd. Ja, er zijn wat manko's dat bepaalde spelers niet mee kunnen doen. Door hele kaarten en weet ik allemaal. Maar Lucke gaat er wat uit. We gaan vanmiddag. En als de weerschoten ons gezind zijn, gaan we een hele mooie zondag tegemoet. En ja, je kunt ja. zomaar in de Groots kampioen worden. Maar ik zei het zo net al tegen je collega. Uh... Ja, ik, ik, ik, ik denk dat Twente toch voor een verrassing kan zorgen. Ja? Het kan ja, het zou zomaar kunnen. Waarom zou dat niet kunnen? Kijk, Twente heeft ook een goede ploeg. Ze ja. hebben een paar fouten gemaakt. Anders hadden ze gewoon bovenaan gestaan denk ik. Weet je, die, die schaal uh, wordt in een auto vervoerd naar de Grootvesten. En ik moet nog zien dat die vanmiddag wordt uitgereikt naar Ajax nogmaals. Dat kan, maar hij kan weer even hard terug naar de kast waaruit hij vandaan kwam. Ja, we gaan het afwachten. Uh, de wedstrijd tussen Twente en Ajax is om half drie vanmiddag en natuurlijk hier te volgen op Radio 1 bij Langs lijn. Dankjewel, Ferdinand. Zeker Luc, ik wens jullie een hele mooie zondag verder. Uh, ik vond het heel leuk om weer uh, te zijn in jullie uitzending. Geniet er met z'n allen van. En tot de volgende weekdag. Nou. Op Radio 1, je luistert naar 4-7. BNN University Veud Dennis heeft nog nooit gesport. En nu was het afgelopen week de Nationale Sportweek. En dat leek ons wel een mooi moment uh, voor hem... dat hij een sport ging zoeken die een beetje bij hem past. Een week lang, elke dag een andere sport. Zoals dansen, daar begon hij mee. Een swingend lesje salsa dansen. Het salsa, maar we gaan even met een Dan gaat hij langzamer. Oké. Okay. Dus weer uh, je uh, voeten op schouderhoogte, schouderbreedte ja. uit elkaar. En wat je doet is je bijgt één knie en de andere hou je gestrekt. Dus we gaan het even proberen. 1, 2, 1. We gaan hem naar voren lopen. 1, twee. Uh, ja, Zit, Moeilijker dan je lopen. Uh, waar je ook moet letten is, je gaat nu op je hielen, waardoor je moeilijk... Je knieën kan buigen en dus een beweging kan maken in de dans. Ja. Dansen doe je op je tenen, toch? Dus daar leg je de nadruk op, dan heb je meer bewegingsvrijheid. Maar hoe we dat nou gewoon naar voren? Gewoon recht naar voren. Oh, okay. Wat bij je naartoe dansen, daar wijzen je, je voeten aan. Oké, okay, ja, en dan gaan we weer. Ja? Trek, stop. Trek, stop. Kijk, jij bent nu al vanzelf een swing erin, zie je wel? Als je ja. wel kan bewegen. Heftig hoor. Je hebt me vandaag al zoveel dingen laten doen die ik nooit had gedaan, dus. Uh... Ja, we, volgens mij hebben ze straks hoofdpijn. Ik voel me wel een beetje, uh, ja. Meestal fashion-bewust. Ja, zo, ik voel me zo fashion-achtig, Catwalkie. Dat wil ik helemaal. Vo voel je glamorous. Maar dat, dat is het nou juist. Het voelt zo glamorous, het voelt zo niet mannelijk. Ja, is het zo? Nou, volgens mij loop je een beetje over. Ja, het is om te wennen, heel erg. En heb ik voor deze week even genoeg? Um... Blijf deze stapjes dan oefenen thuis. en dan zie ik je morgen of volgende week weer hier en dan gaan we oefenen. Oké, okay, nou ja, ik, ik vond het hartstikke, hartstikke wennen, maar bedankt en uh, ja, ik, ik weet het nog niet zo of ik het persoon voor dansen ben. Ja? Maar ik vond het wel leuk, dat wel, ja. Maar uiteindelijk wil ik het wel kunnen, maar ik weet niet, weet je, het voelt zo onwennig. Het, begin zeker. het klonk nog niet alsof hij nou echt zo'n roeping had gevonden met het salsa dansen. Zometeen gaat die andere sporten testen. Onze Dennis van BNN University. Dit programma wordt namelijk gemaakt door de BNN University. BNN University. Backstage. Hi, dit is de BNN University backstage update van zondag 29 april. Zo... Ja, even koffie halen hoor natuurlijk, want ja, ook deze week liep ik weer stage bij... BNN Today. En maandag was het weer eens tijd voor een workshop en wel van voetbalverslaggever Ragnar Niemeijer. Ochtends vroeg gingen wij ontzettend sportieve radiomakers het voetbalveld op om een potje te spelen en daar ook verslag van te doen. Een eitje voor de enige man van University natuurlijk, zou je denken. Of eh... Uh... Dames nemen de bal over. Hoogveen in de rechterhoek. Neemt de bal mee. Natriaan heeft natuurlijk al wat ervaring. bal rot, langzaam door dom en, en ja. <laughs> ja. Het is moeilijk hoor. Ja, heel goed Dennis. En de vrouwen die deden het ietsje beter. We staan in een druilige Hilversum op een groen gasveldje. De jongens tegen de meisjes, Hoogendoorn, en door Alkarts. Naar overkant Van Hessen en Hogeveen. Sanne Hoogendoorn is aan de bal... Precies op de middenlijn. Speelt het naar Dennis? Dennis mist hem. René van Hens gaat er. Ja, daar is even een struggle. Wieker wordt nu een beetje ingesloten door Sonne Hogendoorn. En hij heeft de bal weer alweer afgepakt. En die loopt nu langzaam op langs de rechterkant van het veld. Hij dus speelt hem naar Dennis, maar die mist de bal. Terwijl hij ook in één keer had kunnen schieten. En nou is de bal weer voor Nieuwmaai. Ja. Oh, en een Poeier. Hij schiet en probeert hem op doel te schieten vanaf, nou ja, vanaf achter in het veld. Maar hij schiet hem helemaal uit het veld. De bal is uitgenomen naar Nathalie Hoogveen. En hij wordt doorgepast naar Wieker snel. Vlak voor de goal. Met een matig trapje. Maar goed, we blijven oefenen. René? Ja. Wat heb jij uh, deze week gedaan voor Lust? Um, ik uh, heb deze week voor het eerst uh, eigenlijk een beetje meegedraaid met Lust. En dat wil zeggen dat ik mee mocht denken wat voor onderwerpen we konden behandelen. En uh, wat voor gasten we daarvoor konden uitnodigen. En dat is goed gegaan, want Angelique vond mijn ideeën erg leuk. En ik mag 4-7 Het Dus afgelopen uitzending. Je hebt eerst voor Lust gewerkt vannacht. En uh, nu ook nog voor 4-7. Ja, ik heb vannacht eerst voor Lust gewerkt. En nu ook nog eens voor 4-7. Ik ben echt het werkpaard van University. Goed bezig. Ja, Wicke die deed ook iets leuks vannacht. Het is nu uh, half vier s'nachts. En het kind houdt echt aan één stuk door. ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Want ik heb haar de fles gegeven. Haar luier verschoond, haar aandacht gegeven... Ze het houdt gewoon niet op. Dit is echt niet normaal. Dit is echt het beste anticonceptiemiddel ooit. Ja, de repo van tienermoeder Wieke die hoor je volgende week in 4-7. En dat was hem alweer. Morgen moet je natuurlijk Koninginnedag vieren. Maar ook tussen half negen en tien uur s'avonds luisteren naar Radio 1. Want dan maken wij een speciale Koninginnedag-uitzending. Dennis, René en Wieke en ik natuurlijk. Die reizen het hele land door om te kijken wat Nederland doet met Koninginnedag. En Luc is er ook. Superleuk. Tot morgen dus en tot een nieuwe BNN-backstage. Hoi! Het is 29 april 2012 en uh, Nathalie zei het al, die reportage van Wieke, die is nu tienermoeder, die hoor je volgende week, Ze heeft zo'n pop uh, meegenomen naar huis. Ken je dat? Zo, dat is zo'n, zo ja, het is een... Het lijkt op een echte baby, alleen dan natuurlijk van plastic. En uh, uh, alleen uh, die kun je dan instellen, inregelen... regelen dat hij dus een week lang gewoon echt zich gedraagt als een echte baby. Dus echt huilen, en je moet hem eten geven en dat soort dingen. En zo, en is dus nu aan het leren hoe het is om tienermoeder te zijn sinds 19, dus dat kan nog net. En ze was al aangehouden door de politie. Ik weet niet of ik dat mag ik vast wel. mag ik dat vertellen. Nee, jawel. Ja. Ze was aangehouden door de politie, want zij liep dus over straat met uh, een tas. En die baby stond nog niet aan. Uh, maar zij liep eens over straat. En op een gegeven moment is die baby in haar tas is aangegaan. Dus toen begon het programma. Dus zij liep over straat. Uh, of in de trein zat ze toen nog maar. Met een huilende uh, baby. En zij haalt dan die baby uit de tas. En mensen in de trein keken haar ook aan. En die dachten dat mensen helemaal gek gecoördineerden. Een levende baby in haar tas in haar sporttas zitten. En toen is ze naar BNN toegelopen. En uh, uiteindelijk kwam toen de politie achter haar rijden. Die wilde toch wel heel even weten wat zijn tas had zitten. Toen bleek het dus een pop te zijn, viel het al, uiteindelijk allemaal wel mee. Goed, al haar avonturen hoor je volgende week hier in 4-7. Dus nu nog 29 uh, april. Vandaag in 1813 werd uh, Rubber gepatenteerd. Dat is leuk voor de mensen op Wasteland vorige week. En uh, 100 jaar later, in 1913, werd de ritssluiting... Uh, werd daar ook trooi voor verleend. Dus uh, hadden we eigenlijk uh, eindelijk eens een keertje een rits... In 1971 werd de eerste tv-uitzending van Oplosse Schroeven uitgezonden. Gepresenteerd door de man met de snor, Giel Montagne. En een jaar geleden, in 2011, weet je het nog... het huwelijk van William en Catherine, Kate Milton. En uh, natuurlijk was het vooral toen de dag van uh, Pippa Middleton. In haar billen. Vandaag jarig Jerry Seinfeld... Wat stom is dat René van de regie had nog nooit van Jerry Seinfeld gehoord. Ja, die kennen die man niet, maar dat is die comedian... die ook die, uh, uh, de, de comedieserie Seinfeld heeft gemaakt. Beste comedy aller tijden. Michel Pfeiffer is ook jarig. En wij feliciteren ook onze collega Koen Zwijnenberg. Ook hij is vandaag jarig. Het is vandaag ook de dag van de dans. Gefeliciteerd ermee. En de dag van de immunologie. Een vierende leer van het immuun zijn. Nou, hartstikke leuk. Kijken nog even op de buienskin op internet. Het regent helemaal nergens behalve één klein piepklein plekje in Utrecht. Lullig, hè? En Daar is dan een wolkje. En boven de Duitse Waddeneilanden daar ook. Maar volgens mij is het voor de rest overal droog in Nederland. Kleren weer. Hier volgt een extra nieuwsbericht. De geruchten gaan dat het morgen eindelijk lente gaat worden, Simone. Moderedacteur. Ja, eindelijk mooier weer. Eindelijk 20 graden zag ik op een van mijn weer op mijn telefoon. Wat gaan we aantrekken? Nou, Er blijft nog wel redelijk veel kans op regen, maar laten we daar maar niet aan denken. Uh, dat is jammer, dat willen we niet. Ik zou zeggen, ik had zin in weer een bloemetjesjurk. Die is, ik heb een, een bloemetjesjurk en die gilt echt al dagen in mijn kast. Ik wil eruit, ik wil eruit. En ja. nu wordt het eindelijk wat mooier weer. Dus ik dacht, de dames gaan deze week weer eens de bloemenjurk uit de kast trekken. En dan het liefst een jurk met uh, grove, uh, grote bloemen... En uh, die mogen best een beetje Hawaii-stijl zijn. Want het wordt allemaal weer een beetje tropisch komende zomer. Dus uh, daar kunnen we dan alvast een mooi voorschotje opnemen, dacht ik. En uh, ik zou er wel voor zorgen dat je een jurk kiest die getailleerd is. Want een uh, bloemenjurk kan ook al heel snel veranderen in een soepjurk soepjurk van je oma ja, als het uh, dat willen zo we niet gewaad zeggen. wordt. En dat willen we niet. nee Dus uh, de, doe er een, een mooie taille in. En dat kun je ook nog creëren door uh, een riempje omheen te doen bijvoorbeeld. En uh, daaronder zou ik dan kiezen als het echt heel erg mooi weer blijkt. Het zijn natuurlijk voor blote benen. En anders gewoon een leuke panty in een uh, kleur die correspondeert met de bloemen op je jurk. Mm -hmm. En daaronder dan een uh, paar stoere laarzen. kan heel leuk zijn. Of iets ziekere variant. Een paar pumps met hoge hakken. Oké. Okay. En de mannetjes? De mannen, de wijde broeken, die zijn weer in. Dus dat is mooi. En dan een beetje van die gepofte modellen. Oh. Eigenlijk een beetje zoals jij nu wel aan hebt. Oh, dat heb ik aan. Okay. Ja, dat, uh, dat gaat al de goede kant op. Gewoon iets wijder, iets losser is het een beetje... En, en iets smaller naar, de, uh, naar beneden toe, naar de enkels. Ja? Uh, zit heel lekker. Kan ook heel leuk zijn in bijvoorbeeld een cognac kleur. Daar heb je nou, toevallig ook? niet. Dus je bent helemaal gekleed op de, op de komende ja, week gewoon. Ja, ja, helemaal goed. En daarop doen we dan uh, natuurlijk wel blote armen. Ook dat uh, nou, heb je al ja, <laughs> ja, en ik vind, ik moet zeggen, ik wil ook zeggen, een polo-shirt. Dat, dat in het blauw. Nou, dat, dat hoeft niet per se. Maar ik zou wel een polo-shirt doen omdat je als je een beetje een. Ik zou niet gaan voor een wijd model shirt. Want dan wordt het allemaal een beetje slodderig. Dus okay. uh, kies wel voor iets netser op. En eronder dan uh, lage schoenen. Geen, uh, geen laarzen. Kijk eens aan de kaart. Uh, uh, uh, uh, ja. Lage schoenen. <laughs> Daar heb je op zich altijd aan. Maar uh, nee, heel goed. Uh, dat zou ik doen. En dan mogen het gimpen zijn. Maar doe dan wel bijvoorbeeld een, een, een leergimpje. Een leren gimpje. Dat is dan wel weer wat zieker. Wat, wat iets, uh, iets minder slodderig dan wat jij nou hebt. Dames en heren, als je wil weten hoe je de komende week eruit moet gaan zien... kijk dan nu op de webcap radio1.nl... en het lichtend voorbeeld zit daar op de stoel. Simone Weidans, dankjewel. Graag gedaan. Van de dansvloer naar de manege. Afgelopen week was uh, het sportweek in Nederland... en daarom zoekt University Feu Dennis... een sport die bij hem past. Bij de Rotterdamse manege maakt hij kennis met de paardensport... Dan sta ik opeens in een manege, want vanmiddag ga ik met Sibrand en Herman een stukje rijden. Herman, jij bent vandaag mijn instructeur. Wat gaan we vandaag doen? Uh, we gaan eerst zo dadelijk in de binnenmanege. ga ik jou leren opstappen. En dan uh, ga ik je een beetje uitleggen hoe je een paard bereidt. Uh, daarbij leer ik je sturen, remmen en vooruitrijden. Herman, op wat voor paard rijd ik vandaag? Uh, nou, uh, ons, ons allerliefste aller, aller paard uh, heb ik voor je uitgezocht. Wil je hem zelf meenemen of zal ik dat doen? Het is toch een beetje anders dan My Little Pony, maar het lijkt me wel cool eigenlijk. Okay, als ik hem hier vasthoudt. Nou, het is een hond, kom maar mee. Ja, dan loop maar naar de binnenbaan. Nou, als het een hond zou zijn, dan zou we nu, nu op het poepveldje zijn, maar dat is het niet. Het is de binnenbaan. Uh, Zet je helm maar op. Het is even klimmen. Het is dat, maar ik zit. Uh, dan pak je met twee handen de teugel. Ja. En dan, uh, ja, dan moet ik een beetje houden. Goed. Uh, de lengte is ongeveer wel goed. Uh, de beugels uh, heb je, daar hou je de steun op, hè? Dus, uh, de, uh, dus, dus je steunpunt. Je moet proberen met je zwaartepunt een beetje boven je steunpunt te blijven. Het is namelijk drie tempo's. Stap, draf en galop. We beginnen met stap. Dat laatste voor Sinterklaas altijd, toch? Ook, ja, over de daken. Ja, heel goed. Okay. Ik voel me wel een soort van cowboy, ja. ja. Dankjewel. Ik vind het wel heel cool, hoor, Paard. Okay. Uh, je hebt wel een soort van... Uh... BMW X5-gevoel, ja. zo'n ding. En blijft ook maar doorgaan. Er ja, hoeft geen benzine in. Ja. En uh, hoe lang denk je dat ik, het dat ik nodig heb om uh, een beetje paard te kunnen rijden? Nou, als je, het ligt eraan in hoe vaak je het doet. Kijk, heel veel mensen rijden hier op de manege maar één keer in de week. Ja, en dan uh, duurt het gewoon wat langer dan dat je iedere dag zou rijden. Zo is het. En uh, ja, je leert gewoon goed rijden als je veel uh, paard, verschillende paarden rijdt. En uh, veel overgangen en wendingen, zoals we net gedaan hebben... Ja, dan word je natuurlijk steeds beter. Laat ja, maar los, goed zo. Dan zal ik hem afzadelen. Oh. zo. Zometeen meer sporten. Dennis heeft er een aantal getest. Je hoort hem zometeen hockey en wielrennen. Stevie wonder is <middels> Like a fool I and too long. In that time. under and signed sealed delivered, I'm yours. Later is dat nog een keertje opnieuw gedaan, ook gekofferd door hemzelf. Samen met weer van Boyband erbij. Trouwens, nu we toch wel over sport hebben. Maar deze hele uitzending lijkt nog een beetje in het teken staan van sport. Zometeen gaan we ook nog touwtrekken. Dat is namelijk in Veenendaal, daar gaat de koningin langskomen. En daar hebben ze een hele professionele touwtrekvereniging. En dat gaan ze dan maximaal proberen te leren. En uh, University Foot, Nathalie die ging even een kijkje nemen bij de laatste training van die touwtrekvereniging. Dat allemaal zo meteen. En ik had zelf ook nog een. Ik heb echt vorige week uh, voor het eerst uh, meegelopen in een wedstrijd. Een hardloopwedstrijd. was hier in Hilfsum, om de hoek. En um, ik deed vijf kilometer in de Spieren voor Spieren City Run. En um, uh, ik moest dus uh, uh, vijf kilometer lopen. En dan sta je zo in zo'n grote. Ja, in zo'n soort. soort met alleen maar mensen die gaan lopen, 800 mensen deden mee. En de eerste vijf minuten bij alleen maar met mensen in proberen te halen. Want ik wilde natuurlijk zo snel mogelijk zijn. Dus ik was op de helft was ik helemaal kapot. Maar toen moest je nog doorlopen. Maar je wordt toch een beetje opgestuurd door, door, de, door de hele mensenmassa. En het feit dat, uh, dat mensen je aanmoedigen en zo. En je naam, je, je, je naam staat op je, op je rugnummer. Dus mensen schreeuwen. Kom op, leuk. Ga je, kom op, leuk. Dus dat was wel mooi. En uiteindelijk uh, heb ik zelfs maar in uh, mijn PR nog gelopen. Ik had namelijk uh, 24 minuten. En 21 seconden heb ik erover gedaan over de 5 kilometer. En daar was ik best trots op. En uh, Erwin, Wendemars... Die zei later nog dat het ook heel knap was. Hij had makkelijk willen, want hij had toen diezelfde dag een marathon gelopen in drie uur. Maar goed, dan nog, hij zei dat het best goed was. Dus daar was ik wel trots op. Ik zal even een fotootje plaatsen. Er zijn namelijk foto's gemaakt van, van mij als, als hardloper. Ik zal even binnen nu, in vijf minuten, ga ik even een fotootje plaatsen... van uh, uh, dat ik aan het hardlopen ben. Die vind je op twitter.com slash luk. Kijk, cijfer, bingo. Waar gaan we de komende week naar? Kijken op televisie en misschien ook al op de computer. Media-redacteur Bart Haleman. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, programma 1. Waar gaan we naar kijken? We gaan kijken naar gevangen. Uh, want het is nu helemaal weer een hype natuurlijk op de Nederlandse televisie... om uh, programma's te doen met mensen die in de gevangenis zitten. We hebben natuurlijk dat programma van, uh, van Menno Boeg al, Boeg en de Bijs. Uh, maar nu krijgen we een, een, uh, op Nederland 3, komende dinsdag... een uh, zesdelige reality-serie over de kinderen van ouders die in de gevangenis zitten. Aha. Dus het, gaat niet, het gaat niet om kinderen die in de gevangenis zitten... maar het gaat om de kinderen van ouders die in de gevangenis zitten. Snap je dat nog? Ja, ja dus, de, dus de, de, de kinderen die achterblijven eigenlijk. Ja, precies. Ja, dus dan krijgen we eigenlijk, precies. Is, eigenlijk een beetje, is het de volgende stap. Van, kijk, bij, bij Boeg in de Baai zien we natuurlijk het leven in de gevangenis. En we zien eigenlijk in gevangen zien we, nou ja, uh, hoe het leven is als je, uh, uh, je ouders in de gevangenis zitten. Kla en wat je daar dan mee doet. Het lijkt alsof het gevangeniswezen met een soort promotiestunt bezig is met al die programma's. Nou, de, de, Menno Boeg heeft het ook al gezegd. De, die, die had de justitie ook benaderd met het, uh, met het verhaal van... Ja, jongens, jullie doen ieder jaar doen jullie een open gevangenisdag. Uh, uh, de, daarbij zijn de, de inschrijvingen zo ontzettend groot... dat je uh, s ochtends om zeven uur al geen, uh, geen plek meer kunt, uh, kunt krijgen... want dan zit alles al vol. Nou ja, dus laten ze wat meer zien van, van wat er bij jullie in de, tussen de muren gebeurt. Nou ja, dat, uh, misschien dat het nu uh, uh, zo aan het uitpakken is. Ja, ah, daar wordt ook wel redelijk naar gekeken, toch? Naar het programma van Menno Boeg ook. Ja, ja, hartstikke goed zelf. Ik ja? dat ze een miljoen kijkers scoren. Oh, kijk aan. Nou, dat doet hij dan toch goed. Dat is een goede comeback voor hem. En dit programma, hoe gaat het heten? En wie gaat het presenteren? Het programma heet Gevangen. Ja, het is een reality-serie. Dus het oh, heeft ja. niet echt een, uh, niet echt een, uh, een uh, presentator. Uh, we gaan onder andere de 19-jarige Precious volgen. Ja. Nou, met de naam als Precious vind ik het niet heel verbazingwekkend... dat je ouders in de gevangenis zitten. Maar uh, dat is een heel ander verhaal. Uh, dat is dus maandag, af, uh, komende dinsdagavond om tien voor tien op Nederland 3. Het is een reality-serie. Ik weet, daar is niet heel Nederland heel erg fan van. Dus als we 400.000 kijkers trekken, vind ik het mooi meegenomen. Ik ga een poging wagen om naar te kijken. En waar hebben we dan naartoe? Nou, dan gaan we natuurlijk naar een van onze lievelingsseries. Namelijk Community. Oh. Hebben we het vaak over gehad hier. Een van de beste comedy-series van dit moment, mogen wij wel zeggen. Mm -hmm. En uh, Comedy Central zendt het uit in Nederland. En uh, ook op dinsdag, uh, 2 mei, start zij met uh, seizoen 3. Met daarin uh, een, een soort nieuwe hoofdrolspeler. Namelijk John Goodman. Die kennen we allemaal nog als de, de man van Roseanne. Uit de, ja. de bekende uh, uh, comedyserie natuurlijk. Hierin speelt hij uh, uh, de decaan van de opleiding airconditioning uh, reparatie. Yes. En dat schijnt een hele succesvolle... Uh, <laughs> uh, uh, opleiding te zijn. Maar ook met een soort heel duister, uh, duistere kant. Dat maakt het heel erg spannend. Een beetje, denk een beetje Star Wars... The Dark Side-achtig. Ah, dit kun je, kun je allemaal niet uitleggen, Bart. Dit is zo'n krankzinnig krankzinnig verhaal eigenlijk. Maar het gaat helemaal nergens over ook, hè? Het gaat nergens over, maar dat maakt de serie juist zo ontzettend goed. En ja. als er dan ook nog iemand meespeelt als John Goodman... die we, gewoon, die we allemaal heel erg leuk vinden... ook bijvoorbeeld in, uh, in The Big Lebowski oh, speelde... Ja, natuurlijk ook een briljante is, ja. rol. Dan zou ik zeggen, heb je de eerste twee seizoenen gemist... Gaan ze allemaal nu downloaden, Gaan ze allemaal kijken... voorkomende dinsdag en dan vanaf dinsdag is het iedere werkdag... s'avonds om kwart over zeven Comedy Central. Kijk, ik ga kijken en ik heb er al een heleboel van gezien... maar ik vind het leuk om nog een keer te kijken. Zo goed is de serie. Dat is zeer zeker waar. En als ik, dat verwacht vanaf... ik verwacht trouwens niet dat er heel veel kijkers... want dat oh, is ja. een nadeel van Comedy Central. Dus um, uh, ik uh, gok 80.000 kijkers. Mm, mm, nou ja, dat is nog altijd meer dan hi hondelul hondenlul, toch? Dat is zeer zeker waar, want die trekken volgens mij iets van 14.000 kijkers. Een van de slechtst bekeken programma's aller tijden. Uh, ze doen het zelfs nog minder dan het gesprek. Dat is echt heel erg. Ja. Goed, we gaan naar de download tip, Bart. Wat gaan we, wat gaan we, wat gaan we downloaden? We gaan downloaden uh, Apartment 23. Of ik moet eigenlijk even de volledige titel gebruiken. Don't trust the bitch in Apartment 23. Yeah. Gaat over een, een, een, een blond boerenmeisje dat naar New York verhuist. Vanuit Indiana heeft daar een, een baan gekregen... bij een of ander raar financieel bedrijf. Nou, de eerste dag dat ze daar komt... Uh, blijkt dat de baas van dat bedrijf uh, een, een miljoenen achterover gedrukt heeft. Dus dat bedrijf wordt gelijk opgedoekt. Zij heeft baan, ze heeft geen baan, ze heeft geen plek om te wonen. Maar ze zit toch in New York. Ze dus kan niet terug eigenlijk. En... Uh, uh, zij vindt dan uh, in appartement 23 vindt ze een, uh, een, een meid die wel met haar wil samenwonen. Maar dat, schijnt, uh, dat is een beetje een raar mens. Want die, waar ze eigenlijk op uit is, is om, om zoveel mogelijk geld uh, uh, bij mensen weg te halen. Dus hij probeert eigenlijk ook een beetje dit domme blonde boerenwichtje uh, op te lichten. Dat lukt natuurlijk niet, maar dan moet je bij de eerste aflevering even gaan kijken. Uh -huh. En heel erg leuk aan deze serie is dat James Vanderbeek Beek... die wij allemaal kennen als Dawson uit Dawson's Creek. Oh ja, hij hey, ja. Uh. Hij speelt zichzelf in deze serie. Hij speelt James Vanderbeek, <laughs> uh, maar dan een soort, uh, soort opgepompte versie. Uh, uh, uh, laat het zo zeggen, hij doet he een heleboel dingetjes met, uh, met uh, fans van de serie Dawson's Creek. Ja. <laughs> Die hem nog steeds zien als Dawson. En uh, het is gewoon een hele, hele hilarische serie. En uh, ik heb de eerste aflevering heb ik al gezien. Dat is al heel erg grappig. En ik, ik, ik moet me even, uh, uh, even kijken hoe het gaat aflopen uh, de, de komende seizoen. Er zijn nog maar drie afleveringen geweest in Amerika. Dus je kunt nu nog rustig instappen. Kijk, de link naar de eerste aflevering van Don't Trust the Bitch in Apartment 23... staat nu op mijn twitter, twitter.com slash Dankjewel Bart. En tot volgende week. Hey, tot volgende week. En zojuist geplaatst ook door de redactie van dit programma. De foto van mij rennend en al over de straten van Hilversum. Check het via twitter.com slash Salsa, nou dat was wel leuk. Paardrijden was toch iets te oncomfortabel. En daarom deed Veu Dennis zijn haar in een scheiding en rende hij maar de hockeyvelden op. Deze hele week was hij op zoek naar een sport die goed bij hem past. Ja, ja, Zo, op het hoekieveld. Ik ga gewoon het deze. Heren 18 20. Ik weet het ook niet meer rennen. Dit ook. Ik het en achter Even grond aan raken rechterhand ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ja. we het. ook gedaan. Dat we wat en 80... wat ja, we doen. hebben jullie al overgeslagen? ik heb mijn stick. En we gaan overslaan. Elke keer als ik dan net naar links ren, is die bal alweer rechts. En de keer dat ik net dacht dat ik de bal had, was die van mijn... iemand uit mijn team. goed ja, bezig, ja. ja, ja. Nou hoor ik dingen als houthakker, shoot, een nieuwe bal. Wat betekent het allemaal? Houthakker is als je vol op die stick met. Shoot is als je de bal met pootjes speelt. Dat mag niet, mag alleen met een stokkie. Dat hoekje speel je met een stokkie, hè? Exact. En altijd op de platte kant proberen. Okay. Hij doet aardig mee. Hoe gaat het? Ja, het is het wel leuk. Ja, Ben je, je nog een beetje arm over? Ja, jawel. Hey, zoek je nou een beetje een kakkersport? Ja, je hebt drie Driebe bekende sporten met een A. Tennis, golf en natuurlijk hockey. <laughs> hockey. Wij horen er zeker bij. Nu weer de coach. Jij hebt alles aan moeten zien. Hoe vond je dat ik het deed? Heel eerlijk. In anderhalf uur zie ik gewoon een stijgende lijn. En dat is goed. Daar word ik blij van. En uh, ja, zoals dat hoort moeten we dat gewoon gaan vieren. Een biertje in de bar. Nou, vond jij dat ook leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik, uh, dat is het is een goed begin van de sportweek, toch? Ik vond het echt een, echt een, echt een leuke, leuke, leuke iets. zo'n iets. Zo'n hockey training. Straks lekker op het fietsje terug. Mooie <laughs> dingen. Ja, hockey was wel wat voor Dennis dus. Vooral de derde helft schijnt die echt leuk te hebben gevonden. Zo meteen doet hij nog één sport, namelijk wielrennen tijdje terug is het 17e studioalbum van Bruce Springsteen uitgekomen. Vorige maand was dat. Wrecking Ball heet het album. De nieuwe single daarvan is nu net uit. En ik hoorde hem gisteren voor het eerst. Death in Death to My Hometown heet het. het is echt, ja, ik vind het echt hilarisch. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat mij even weten via twitter.com. Ik vind het echt een leuke plaats. Bruce Springsteen. Zo'n plaat waar de meningen flink over verdeeld kunnen zijn. Death to my hometown. Bruce Springsteen hier op Radio 147. Ik vind het een goede plaat. Volgende week gewoon nog een keertje. Maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat het maar even weten via twitter.com slash Luke. En ja, inderdaad, daar staat ook mijn foto dat ik aan het rennen ben. En ja, inderdaad, mijn benen zijn wit. Whatever, man. Ik bedoel, kom op, het is winter geweest. <lacht> uh, Strak je aan. Beetje doortrappen en dan bam, ben je wielrenner. Dennis was de afgelopen week op zoek naar een passende sport voor hem... en gaf zo ook de fiets een kans. Samen met Thomas Brown, schrijver van het boek Ga Toch Fietsen... deed hij een rondje door het gooien. Ja, het is allemaal eventjes wennen. Het zijn hele dunne bandjes. maar Ik, ik ga wel en ik, ik fiets, dus volgens mij mag ik zeggen dat ik kan fietsen. Ja, net tot toe gaat het hartstikke goed. We hebben nu een auto achter ons. Dat, zijn, uh... Dat hoor je wel. Dat zijn ook niet onze vrienden. Wij nee, ik vond het ook heel spannend. Ja, wij hebben altijd ruzie met automobilisten. Als die wielrenners zien met een helmje op en met die, uh... die, die, die kleurende pakjes aan, dan uh... beginnen ze al met afsnijden en te tuteren. Uh... Ja, wij hebben echt een haat-haat uh... verhouding met automobilisten. <laughs> Zie je daar die vuilnisbak? Links? Uh, ja best wel dichtbij, maar ik daag je uit. Ja, is goed. Kom maar op. Ja, kom op dan! Ah <lacht> oh, fuck! <lacht> en dan in die laatste meters... Hou <lacht> je ah, dan toch in. En dan vond je dat ik het deed? Dat viel me niet tegen. Ik heb uh, af en toe even alles uit de kast gehaald... om jou eraf uh, te rijden, zoals we dat noemen. En, uh, nou ja, dat viel me niet tegen. Ik, uh, ik, uh... Ik rijd er ook wel af, maar je bent heel je schade beperkt. Respect. Goed om te horen. Ja. ja, misschien heb ik toch maar ooit een keer een racefiets gekopen. Ik vond het wel, ja, wel leuk. Hier komt nog eens ergens. Het is lekker hard. Het is wel stoer. Alleen die kleding, dat weet ik nog net zo niet wielrennen dus, of hockey, dat gaat het worden voor Dennis. Uh, salsa en paardrijden niet. Wil je alle reportages terugluisteren, dan check je bnnuniversity.nl. Pieter Derks is onze columnist. En je hoort hem elke week in Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Ik ben definitief fan van Jan Kees de Jager. Ik had al sympathie vanwege dat zullige, omdat Jan Kees eigenlijk een soort antipoliticus is. Zelfs al doet hij zijn best, hij kan gewoon niet liegen of draaien of hele stoere taal uitslaan. Want dan klinkt het toch een beetje alsof Calimero een Duitse herder bedreigt. Gevaarlijk wordt het nooit. Alles komt er zo schattig uit. Ik vertrouw Jan Kees volkomen. Als er één politicus is van wie ik een tweedehands auto zou kopen, dan zou het Jan Kees de jager zijn. Al was het maar omdat hij de mooiste dienstauto heeft. En bovendien kan dat ding nooit veel gereden hebben, gezien de kilometers die Jan Kees deze week te voet heeft afgelegd. Hij rende, waggelde, huppelde en beende door de gangen van het binnenhof. Fractiekamertje in, fractiekamertje uit. En dan ook nog in een moordentempo om geen dure onderhandelingstijd te verliezen. Hij schijnt de Olympische limiet voor de marathon bijna gehaald te hebben. Het schilde maar een seconde of acht. Jammer dat ze zo streng zijn bij NOC en NSF. Anders had hij mooi mee naar Londen gekund. Ja, Jan Kees was zonder twijfel de held van de week. En ik ben dus fan. Jammer dat we straks niet op hem kunnen stemmen. Tenminste, niet als lijsttrekker. Want hij gaat zich niet kandidaat stellen om het CDA te leiden. Het zou natuurlijk nog kunnen dat hij voor zichzelf begint, net als Hero Brinkman. Al hoop ik dan wel dat hij een betere timing heeft wat het presenteren van zijn plannen betreft. Want je kan toch wel zeggen dat Hero Brinkman echt de allerslechtste week ooit heeft uitgekozen om de publiciteit op te zoeken. Maar dan nog, ik denk dat Jan Kees niet eens publiciteit nodig heeft... Laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal van hem gaan houden. Die grote rekenende knuffelbeer. We zaten donderdagavond allemaal voor de tv te schreeuwen. Ga naar bed, Jan Kees. Ga in godsnaam lekker slapen, jongen. Omdat we allemaal die gigantische wallen zagen. Dat waren wallen waar de rosse buurt in Amsterdam bij in het niet valt. Zo uitgestrekt en breed als ze waren. Hij had natuurlijk twee dagen vol oude hoeren meegemaakt. Dus het was wel te begrijpen. Maar wat was die arme jongen eraan toe? Dat was nog eens wat anders dan die uitgeslapen kopjes die uit het katshuis kwamen wandelen vorige week. Dat zag er nog veel te fris uit allemaal. Ik ging al bijna denken dat politiek een luizenbaantje is. Want vergis je niet, de Tweede Kamer is sinds vrijdag alweer met reces. Hebben ze net zeven weken mediastilte gehad, één weekje gewerkt... en dan is het meteen weer twee weken vakantie. Maar Jan Kees liet even zien wat echt werk is. En het blijkt dus allemaal niet zo moeilijk, politiek. Je moet het gewoon niet door politici laten doen. En daarom ben ik fan van Jan Kees. Dat is geen politicus, dat is een vrolijke nerd... die per ongeluk in het centrum van de macht is beland. Hij staat er nog steeds zo bij als een paar jaar geleden... toen hij in plaats van Jan-Peter Balkenende naar George W. Bush mocht... en als een klein kind stond te stralen. Verbaasd dat hij erbij mag zijn, maar nu hij er dan toch is... doet hij maar meteen even wat gedaan moet worden. Wat er op 12 september ook mag gebeuren... ik ben klaar voor het eerste kabinet de jager. Pieter spreekt... En volgende week is er weer een nieuwe Pieter Spreekt hier in 47 op Radio 1. De hele nacht is er natuurlijk druk getwitterd door allerlei mensen. Neem even een paar training topics met je door. Groesrok is training en dan Groes met een Z. Het is een Belgisch punk en hardcore festival. Gisteren is dat begonnen en vandaag gaat het weer verder. Te volgen dus als je niet naartoe kunt via groesrok. Hashtag groesrok. Ook grappig. Uh, hashtag WHED. Of oh, WHCD, pardon. Dat is het White House Correspondent Association Dinner. Dat is ook trending vandaag. Um, afgelopen nacht heeft Obama daar zijn toespraak gehouden. Ik heb hem zelf nog niet gehoord. Ga straks even zoeken op YouTube en zo. Wordt allemaal geplaatst natuurlijk. Is een heel leuk uh, iets. Uh, eens in het jaar komen namelijk alle journalisten uit Amerika bij elkaar. Hè. Gewoon dus de, de, de, de, de mensen van de, de conservatieve journalisten en de progressieve journalisten. Die komen allemaal bij elkaar en uh, de president van Amerika komt daar dan ook. En dan gaan ze elkaar eigenlijk een beetje belachelijk maken. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. De, de, de, de, de president gaat ook grappen maken. Bush deed het ook altijd al heel goed. Obama is daar nog net iets beter in. Die heeft net iets meer flair altijd. Maar het is altijd heel grappig. En komt er komt ook altijd een grote Amerikaanse cabaretier of tekstschrijver. die dan ook nog een paar grappen maakt. Ook weer over de president, terwijl hij erbij zit. Iedereen wordt even op de hak genomen en wordt een beetje de hele boel gerelativeerd. Dat is heel leuk. Is ook altijd leuk om terug te kijken. Dus zoek dat vandaag zeker even op. Je kunt het vinden via hashtag WHCD. En dan ook hashtag Avengers is trending. Dat is een nieuwe superheldenfilm. Het schijnt echt een hele goede film te zijn... met uh, onder andere uh, Robert Downey Jr. en Scarlett Johansson. En sinds donderdag is die film in première gegaan... en is nu dus overal, of in ieder geval op veel plekken, te zien hier in Nederland. Buisken dan nog eventjes. Nou, het regent eigenlijk vrijwel nergens... behalve één klein regenachtig wolkje in de provincie Utrecht. Voor de rest is het gewoon overal droog in Nederland, gelukkig maar. En dan is het ook bijna Koninginnedag natuurlijk. Voorbereidingen zijn in Veenendaal en renen in volle gang. Want daar komt maandag de koningin op bezoek. In Veenendaal trainen ook de wereldkampioenen touwtrekken. Van touwtrekvereniging Veense Boys, dat ze hebben beneden vallen, Want die sterke mannen mogen op koningin Koninginnedag iets heel bijzonders gaan doen. Nathalie, die ging bij hun langs bij de allerlaatste trainingssessie voor De Grote Dag. Hey, jullie zijn uh, druk aan het trainen voor, uh, eigenlijk voor Koninginendag, toch? Wat gaan jullie dan doen? Wij mogen een uh, demonstratie geven tijdens koninginnedag voor het touwtrekken aan de koningin en de familie. Je zegt demonstratie, maar is het niet ook gewoon de bedoeling dat jullie uh, de koningin en uh, Maxima en Willem-Alexander gewoon mee laten doen? Ja, dat zou mooi wezen. Maar uh, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ja, het zou wel leuk zijn als er uh, iemand mee zou doen. En van wie verwacht je het meest? Ik denk Willem-Alexander. Ja, dat is toch wel een sportfanaat. Dus uh, ik reken erop dat hij aan het touw komt. Is hij dan sterk, denk je? Ja, ik denk dat je dat mee kan vallen, ja. Ik denk dat uh, ja, Willem je wel... Uh... Absoluut, dat is wel een, uh, een conditioneel uh, goede sporter, denk ik. Qua techniek zou er wel wat achterblijven, maar ik denk wel uh, dat hij uh, zijn beste beentje voor zal zetten. Maar moet je weer een uh, bak. Even. Ja, omhoog even. Wie zal er meedoen, dat. dat is onze vraag nou eigenlijk. Ja, voor mij mag Maxima wel meedoen. Ik denk je dat ze het doet, want ik zie jullie zo, allemaal sterke mannen. Ik vind het echt doodeng om mee te doen eigenlijk. Ja, misschien kan ze even de maat van de schoenen doorgeven. Dan kunnen we een paar schoenen regelen, want anders zal ze waarschijnlijk wel op hakken lopen. Okay, dus even door, doorgeven aan uh, touwtrekvereniging ja. Veense Boys? Even twitteren op Veense Boys, dan uh, komt het helemaal goed. En verder als Maxima meedoet, dan uh, nou, valt ze zo op de kont, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Maar Maxima heeft dat uh, Argentijnse bloed, dus uh, ze zal fanatiek zijn dan. Maar hoe ga je je best doen dan om haar een beetje zo aan de touw te krijgen? Ja, nou, misschien, uh, ja, Maxima, als je het hoort... Als je mee wilt doen, dan kan het, hè? Mag ik ook? Jij mag ook. Oh, wat moet ik dan? Uh, moet ik dan nou, ook gaan we even naar, uh, naar de kleedruimte hebben schoenen opzoeken voor je. Oh, Zien er wel een beetje lomp uit. Ik zie nog niet dat de, dat de prinses dit uh, gaat dragen, eigenlijk. Je draagt ze ook niet uh, voor de elegantie, natuurlijk. Hè? Ja. Nou, jij bent oud trainer. Heb je nog tips voor mij? Hoe, uh, hoe moet ik dit nou doen? Ik denk daar gewoon tussen twee jongens in moet staan en uh, overleven. Zie je wat er gebeurt? Voel wat er gebeurt. Wat, gewoon overleven, zei je. Ja, letterlijk overleven, hè? Klinkt echt wel heel spannend. Ja, ja, ja. ja valt er iets mee, maar uh, daar zal het wel op neerkomen, denk ik. Oh, en dan moet ik ook van dat spul op handen. Ja, hars noemen we dat. Hm. Dat is voor, om een beetje grip uh, extra te krijgen. Oké, okay. okay, stel, ik ben, ik ben Maxima, hè? Oh. Het is Koninginnedag, ik ben Maxima en ik zeg van ja, ik wil meedoen met jullie. Kom je niet bij mij te staan? <laughs> nee, maar wat zeggen jullie dan tegen mij? We maken wel een mooi plekje in rijden. rij. Dan denk ik, yes. nou, een nemen plekken plaats. Majesteit? Mevrouw, mevrouw. Mevrouw, mevrouw. Mag ook, mag, mag ook, hè? mevrouw. Oké, okay, en dan moet ze ook van het plakspul op de handen? Nee, dat hoeft niet. Maxima niet. niet. dan kijk je gewoon naar, uh, naar Frans. Frans in dit geval. En je probeert gewoon exact te kopiëren wat Frans ook doet. Dan moet het goed komen. Ja, nou, Maxima, kom op. Je hoeft dan niet op de grond te vallen straks? Nee, nee, nee. nee. We winnen ja. wel, Wij winnen wel, toch? Oké, okay. ja. Dus nu hang ik zo in de touw. Oh. Nu, moet je, nu moet je eigenlijk zien dat je, dat je je lichaam recht houdt, recht achterover. En dat is zwaar, hè? Ja. Zo ja, recht achterover je lichaam. Ja. Zo gaat het al een stuk beter, hè? Zo gaat het al een stuk beter. Nu gewoon vasthouden en als de jongens gewoon naar achteren gaan lopen, probeer gewoon mee te lopen. Nu moet je dit gewoon vasthouden, maar dan gaat het hier zeer doen, hè? Ja, maar, maar ja, mijn handen die prikken al helemaal. Nu al. Ja. Ja. ja, maar ik heb geen idee. Nee, dat klopt, dat klopt. En, en wat zeggen jullie nou tegen Maxima? Hup, Max? <truimert> <truimert> <Maximaal> trekken, Max? Maxima, trekken. Maxima, trekken. Power je heel fijn. ja, wat ga je doen? Au! Maar goed, hey, nou... Gaat goed, Maxima? Gaat goed, ja. Hè? Doen jullie nou express heel rustig? Ja. Wij doen, doen nu express heel rustig. We gaan nu proberen een stukje te lopen. Jongens, proberen een stukje naar achter te lopen. Kom yes! kom op, dikke kan weer. Yes! Yes! Nou, maar Je doet het goed, hoor. Ik sta gewoon rechtop en de les die hangt bijna helemaal te de grond. Ja, maar dat zit misschien in de training. Dus ik denk dat we het de maandag ook een beetje voorzichtig aan gaan doen. Gewoon een beetje rustig aan? Ik denk het wel. Hou strak houer, strak niet meer weggeven. Hup, strak houer, strak Het is wel vermoeiend, hè? Maar uh, wie heeft er nu gewonnen? Nou, wij hebben gewonnen. Wij? Ja. ja. Dus je hoort bij de winnende, bij de winnende club laat maar zeggen, ja. Oranje boven? Oranje boven, ja. <laughs> en wij hebben ook uitzending met Koninginnedag van half negen tot tien in de avond. Kun je ook bellen, 0800 1121. We gaan uh, dan kijken wat Nederland heeft gedaan. We gaan een beetje de hele dag samenvatten. En natuurlijk uh, spreken we ook nog even de touwtrekkers. Kijken of ze maximaal kunnen strikken voor een potje touwtrekken. Tot zover 4-7 voor vandaag. Tot maandag dus, een hele goede Koninginnedag en ik hoop je dan te spreken vanaf half negen hier op Radio 1. Zometeen veel plezier met Dit is de Zondag. Kiva Alouche is presentator van vandaag. B -M -M. Dit. Ja, dit geluid is zo bijzonder dat je er het liefst een hele uitzending van Vroege Vogels mee wil vullen.